De badmeester van de Noordzee. Een spel van jullie Klant. Regie had leubelen. Dan kom ik even bij u zitten. Dat is prima. Ziet u die mensen daar? Huh? Of u die mensen daar links ziet? Dat dat faalblauwe scherm op het strand. Nee. En waar gaat u dan even staan? Nee, nee, voorzichtig. U moet natuurlijk net doen of u naar de zee kijkt... of naar de lucht. Ze mogen immers niet merken dat u op ze let. Ik, eh, uh, ik... Alsjeblieft. En? Wat, en? Gaan ze het water in? In. Meneer, het is maar. Ja, dat weet ik ook wel. Ze gaan niet het water in. Ze wandelen. Ze hebben dikke truien aan. Ze wandelen. Ze spelen met de hond, ze schoppen tegen een bal. Maar ze gaan niet het water in. Hmm. Mag ik u iets vragen? Ja. ...hebt u eigenlijk wel een zwemdiploma? Ja. Ik heb inderdaad een zwemdiploma. Hoezo? Ik vroeg het me af. Misschien gaat u straks zwemmen. De zee is nogal wild en... Uh... Dank u voor uw bezorgdheid. Ik zou graag willen zwemmen. Maar aangezien het water waarschijnlijk nog geen 5 graden Dat is... Dat is geen excuus. Nee, een reden. Ik heb net een wandeling gemaakt... ...en toen zag ik wel een paar mensen in het water. Ik vroeg me af of u in staat zou zijn om hen te redden... Als ze in nood mochten raken en ik niet in de buurt ben. Oh ja. Je leert toch hoe je iemand moet redden als je zo'n zwemdiploma haalt, is niet? Niet bij diploma A. Bij B of C wel, geloof ik. En die hebt u allemaal? Allemaal. Zo. Allang? De laatste haalde ik zo'n... jaar of zeven geleden. Zou u het gedaan hebben? Wat? Die zwemmers redden, als u ze gezien had. Ik denk het wel. Dat is erg moedig van u. U maakt me verlegen. Denkt u dat ik het gedaan had? Het <laughs> zal wel, als u het had gekund. Hoe bedoelt u? Als u kon zwemmen, en als ze niet te ver waren. Precies. Sinds ik in Zandvoort woon, zo'n jaar of drie... Ben ik elke middag op het strand. Ik heb nog nooit iemand zien verdrinken. Zelfs in de winter zie ik wel eens een enkele durf al het water inrennen. Maar het is niet voorgekomen dat een arm uit het water opstak en wanhopig naar me zwaaide. Nog nooit. Gelukkig. U wel? Is het u wel overkomen? Nee, gelukkig niet. Zegt u dat wel? Ik ga nu even de krant verder lezen als u het niet erg vindt. Maar natuurlijk, ga uw gang, als u daar tenminste de tijd voor heeft. Ik moet zo weer verder. Neemt u me niet kwalijk dat ik zo moedig ben, maar mag ik u nog één ding vragen? Daarna bent u van me af. Gaat uw gang. Waar hebt u zwemles gehad? In Amsterdam, het Zuiderbad. Oh ja? Ja. Van een badmeester? Van een badjuffrouw. Dat kan niet. Jongens krijgen altijd les van een badmeester en meisjes van een badjuffrouw. Ik zat in een gemengde groep, meisjes en jongens samen. Vorige week heb ik uh, Zeeland er ook bij gedaan. Huh? Zeeland, de provincie. Lastig hoor, al die eilanden. En ik zwem zo slecht. <lacht> dat moet u tegen niemand zeggen hoor. Daar vertrouw ik op. Ik kan mezelf niet om mijn vet laten drijven. Trouwens, de wind zou je meenemen naar de Atlantische Oceaan. Ja. <lacht> wist u dat de stranden van Zeeland soms wel een kilometer breed zijn? De zacht glooiende gele vlakte is ongelooflijk indrukwekkend. Heel weinig verval. Je kunt de mensen daar vloed een onwaarschijnlijk eind de zee in laten. Het is natuurlijk wel oppassen geblazen. Ik weet het, ik ben er een keer op vakantie geweest. Waar? Renesse. Renesse heeft ook een zwembad. Dat zou je goed kunnen. Als er straks zwemmers hier naartoe komen... dan moeten we net doen over niks merken. Gewoon doorpraten. We laten ze zwemmen en wat spelen in de zee. En dan zal ik wel, zo onopvallend... wat bij de vloedlijn gaan rondslenteren. Eventueel neem ik mijn garnalen net mee, de camouflage. Oh. Ja, ze moeten niet het gevoel hebben dat ze in de gaten gehouden worden. Dat beperkt hen in hun vrijheid en het vermindert hun plezier. Dat is mijn ervaring. Uwe niet? Het spijt me, nee. Maar ik moet zeggen dat ik er ook niet erg goed op gelet heb. Ach... Ik zie natuurlijk meteen als ze bang zijn. als ze watervrees hebben. Mensen kunnen panisch zijn wanneer ze in het diepe gegooid worden. Werkelijk, ik zie dat. Ik je hier per slotverrekening niet voor het eerst. Ik pik ze er zo uit. Ik begrijp u niet. Het is duidelijk dat u dit werk nog niet erg lang doet. Pardon? Maar ik werk hier niet. Ik kom uit Amsterdam. Maar meneer, dat is toch werkelijk onverantwoord. Die oncollegialiteit... Uw lafheid is beneden alle pijl. U vergt hier niet. Ja. Als de mensen hun plicht niet eens zoveel zouden verschaken... als ze gewoon zouden doen waarvoor ze betaald worden... zonder angst, onversaagd. Ze vergist zich. Ik word hier niet betaald. Ik zit hier gewoon op het terras mijn krant te lezen. Het gaat niet om geld. Het leven van een mens is onbetaalbaar, uniek. Als u niet oppast en ik knijp ook mijn ogen dicht... dan betalen die mensen die daar straks zwemmen in zee wel met hun leven. Er is niemand in het water, het is veel te koud. Kijkt u eens om u heen. Niet meer dan een handjevol mensen, zover je kunt kijken. Het enige wat je hier kan doen is wandelen... of hier in de luwte op een terras zitten en genieten van de stilte. Het is echt veel te koud om te zwemmen. Oh ja? En uh, wat is dat dan? Dat zijn surfers. Kijkt u maar op het imperiaal. Dat maakt niet uit, we hebben ruimte genoeg. Desnoods laat ik hun rechts van paal 24 en de zwemmers links ervan. Waterskiers. die zijn lastig en gevaarlijk. Dat scheert als moderne koppen snel als over het water. Gelukkig blijven ze meestal in de Zeeuwse wateren. Zo ze verleggen. Er is te veel wind. Hier, ja, maar beneden niet. Ik zou ze moeten roepen. Zal ik ze roepen? Straks rijden ze door, terwijl het zulk goed surfeer is beslist. Hallo! Niet doen. Daar gaan ze. Ik ga naar Bergen binnen, want ik u brom. Verdomme. U bent zeker student. Nee. Hoezo? Dan werkt u. Ja. Ik heb vroeger ook gewerkt. Lang geleden. Hoe oud denkt u dat ik ben? Ik heb werkelijk geen idee. 45. Uh, ziet u wel dat u mijn oude schat. Ik ben heel slecht in het raden van leeftijden. In mijn vak blijf je lang jong en word je snel oud. Dat is raadslag. Het klinkt tegenstrijdig, het is het niet. Ik had het mooiste vak dat er is. U was mijn werk. Ik was brandweerman, meneer. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Nee. Ik was geen goede brandweerman, zei ze. Omdat ik niet juichte er ergens iets in lichtere laaien stond. Elke dag dat er geen melding van een fik binnenkwam, hees ik de vlag een beetje verder in top. En na een week was hij boven. Vonden ze niet leuk. Ik was ze laf, zei ze. Geen goed collega. Uh, maar daar wil ik het liever niet over hebben. U was geen stoere durf al voor niets en niemand bang. Mijn vrouw was ook brandweerman. Brandweervrouw. We waren collega's. Ellie en ik. Waarom in ons vak... ga je vroeg met pensioen? Soms als je 30 bent. Of 33. Of 40. Of 62. Dat hangt er van af. Van je staat van dienst en... Uh, eh... Uh. Brand... Weer... Man... Meester... Wat zegt u? Ik had een collega... Totaal niet geschikt... Deurde nog niet op een keukentrapje... Was altijd toevallig net even naar de sigarenboer aan de hoek. Als we uit moesten rukken om een drenkeling uit het water te vissen. Was als de dood voor... water. Bent u bang voor water? Niet speciaal. Ik zou niet graag bij de brandweer zijn. Hebt u een aansteker bij u? Daar kan ik het druk niet mee. Ik heb geen aansteker. Hebt u lucifers? Dan laat ik een lucifer helemaal opbranden. Nee, ik rook niet. Als de open komt, zal ik erom vragen. U moet mij helpen herinneren. Vreemd genoeg wordt er niet bediend. Ze hebben wel opgebouwd, maar doen nog niks. Twee klanten zijn kennelijk niet rendabel. Eén klant? Ik drink niet. Zou u ook beter kunnen laten? Ik hoef niet te rijden. U hebt drie zwemdiploma's, zei u? Vier. Zoveel bestaan er niet? In Amsterdam wel achterstad Amsterdam. Wat moet je doen voor zo'n diploma? Voor diploma A. Schoonslag, rugslag en duiken, denk ik. Duiken niet. Oh nee, springen wel. Ja. Springen zodanig dat je het hoofd boven water houdt. Juist. En waterprappen. Goed. Eén minuut. En schoteltjes opduiken van de bodem. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, u weet heel goed dat dat nog niet bij diploma A aan bod komt. Hoe is het mogelijk dat u zich zo vergist? Als u het zelf allemaal zo goed weet, waarom vraagt u het mij dan? Omdat ik niet wil dat u fouten maakt. Daar straks zei u nog dat u niet kunt zwemmen. Maar dat heb ik niet gezegd. Ik kan niet goed zwemmen. Niet zo goed als Ellie. Die kon goed zwemmen, Ellie. Gek, hè? Uw vrouw. Ze was... vrouw. Rob. Of... Net, net zei u nog dat ze bij de brandweer was. Drie jaar geleden... ...is ze gestorven... ...voor ongeluk. Oh. Dat spijt me. Begrijpt u het nu? Omdat ik niet wil... ...dat u fouten maakt. Is uw vrouw bij een brand om het leven? Er zijn er een paar. Ziet u? Daar! N nee, nee, daar! Ze hebben een badpak aan. Lopen ze naar zee? Ja, ja, ze gaan er vast in. U kijkt niet, daar! Kijkt u maar! Ja, ze gaan er vast in. Oh, oh die kunnen niet zwemmen. Wat, wat denkt u, kunnen ze zwemmen? Nee hoor. Nee, die kunnen niet zwemmen. Dat zie je zo. Wat denkt u? Ik weet het niet. Ik wel. Je kunt het zien aan de manier waarop ze naar het water lopen. Onwennig, beetje wijdbeens, betekent dat ze nog geen diploma hebben. Kunnen in rustig water misschien net boven blijven, dat wil zeggen, met het hoofd. Op een sukkeldrafje, schremend, dan kunnen ze wel zwemmen. Hebben ze één of twee diploma's misschien. D Dit zijn Duitsers. Dat zie je aan hun baderooten. Duisters zijn vaak wat overmoedig. Ze zijn vroeg dit jaar, zeg. Ik moet... Ik, ik, ik moet er naartoe. Voorzichtig. Onopvallend. Moedig. Nee. Nee, nog niet. Te vroeg. Laat ze eerst rustig wennen. Acclimatiseren. Daarna slender ik er naartoe. Ik denk dat dat niet nodig is. Ze komen weer terug... Ze vinden het kennelijk toch te koud. Wat? Nee, als ik het niet dacht. De lafaards, wat een angsthazen. Die twee voorsten, die met die witte benen, ziet u die? Die hebben het water niet eens gevoeld. Nee, nee, hier kan ik met mijn verstand niet bij. Hallo? de bij de zee? je die roebig hinein? Hallo, zie. Ja, zie. Geen ze roe in die Geen ze zo'n ziet zo ja, hier mijn collega en ik. Hebben ze keine angst meer, passen, ja, of zie? Ze horen me niet. Gebeurt vaak, hoort dit. Dan zijn ze met geen met geen stok het water in te krijgen. Ik zie het. Kijk nou toch eens, kijk nou toch. Dat schikt dan ook andere mensen vreselijk af. Fataal is het. Oh, wat een zonde, wat jammer. Nee, ik moet zo weer zo opstappen. Kijken hoe het op Noordwijk is. Dit wordt toch niets meer. Ja, nee. Tot ziens. Ziensie! Deutzer! Nee, je Wat? Ik vraag het. Ziensie! Weet Ach ja. Het zijn toch Nederlanders, hè? Ja, u zult het gek vinden. Maar als ze Duitsers zijn... let ik toch een beetje beter op. Ja, u moet niet vergeten. Ze zijn de zee niet gewend. Wat is dat nou? De kleine stukje pesten dat zij hebben er helemaal in het noorden. Vreselijke stranden, hoor. Dat schrikt af, hè? Ja, ik kom zelden daar. Zij komen allemaal hier. Beter toch. Daarom kom ik ze ook een beetje in de gaten houden, hè. Begrijpt u? Natuurlijk. Kijk, en, uh, en van die verhalen van... het zijn toch moffen en, uh, en uh, de, de oorlog dan. Dat doe ik niet aan mee. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. U ook niet? Nee. Kom, ik... Uh, uh, <laughs> Ik droomde laatst, ja het was zo gek, dat er een stop in zat, in de zee. In dat immense blauwe bad, een hele grote zwarte stop, aan een ketting. Dat hadden ze expres zo gemaakt, die bij de hand de Nederlanders voor het geval ze er even bij moesten. Bij de bodem bedoel ik, als ze in Australië lekkage hadden. Of als er iemand verzopen was, dan trokken ze even de stop eruit. De brand weer kwam en het euvel was in een paar minuten verholpen. En op een keer moest ik die stop eruit trekken. Het lukte niet. Waarom vertelt u het? Niet onderbreken. Ik trok en, en ik trok. Maar, maar dat ding had zich vastgezogen... Kent u dat? Ja. Geen van mijn collega's kwam helpen. Het was mijn verantwoordelijkheid, zei ze. Mijn plicht. Ze stonden op de rand en lachten. Het was een nachtmerrie. Dat kan ik me voorstellen. Lag er iemand op de bodem? Wat zou u liever zijn? Brandweerman of badmeester? Geen idee. Badmeester, denk ik. U heeft er geen idee van. Inderdaad, maar u vraagt het. Waarom gaat u niet even zwemmen? Omdat het me veel te koud is. Dat valt reuze mee. Duitsers zijn koukleumen. Het waren geen Duitsers. U hebt toch uw zwemdiploma's niet voor niets? Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Ook niet als ik hier blijf zitten, net zolang tot u terug bent. Nee, meneer. U wilt niks voor een collega doen. U vergist zich. We zijn geen collega's. Ik ben geen rijk man, maar een getal met twee nullen. Dat zou wel lukken. Alsjeblieft. Doet u niet zo gek. Ik ga niet zwemmen. Kunt u het niet? U kunt het toch wel? Of bent u bang voor water? Ja, mevrouw, kon goed zwemmen. Als een rat was ze in het water. Een Beetje Adakook. Kent u die Kok? Die ken ik. Maar waarom vertelt u me dit allemaal? Ellie is dood. Een ongeluk. Een brand. In Nederland is de brand weer beter moediger dan waar ook ter wereld. Ik, ik dacht u mij, in, in deze krant of in alle hiervoor verschenen kranten tot aan nu geboorte... één berichtje aan te wijzen over een brand... waarbij een lid van de brandweer is omgekomen. Maar hoe kan het dan dat uw vrouw... De dokter zei dat ze... Uh, onwel moet zijn geworden. Lichte beroerte misschien. Onbegrijpelijk. Terwijl ze bezig was het pierenbadje schoon te maken. Dat was haar taak, hè, elke dag. In dat bassin staat zo'n 35 centimeter water... ...op het diepste punt een halve meter. Ze is voor overgevallen en niet meer opgestaan. De andere badmeester heeft haar wel gezien... ...maar hij dacht dat Ellie bezig was haren uit het rooster te plukken. Maar die dingen zitten altijd vol met haren... Vooral de kinderen dragen geen badmis meer tegenwoordig. En hij dacht dat ze... Echt waar? Dat ze de haren uit het rooster plukten. Ja, hij kon haar niet zien vanwege een muurtje bij de douches. Ja, daar zit een muurtje. Niet doorzichtig, vanwege het spatten. Wel, zo hoog. Hij dacht... Ze bukt om de haren op te pakken. Daar had ze helemaal geen hekel aan, weet u. De kattenbak schoonmaken, dat haten ze... Maar de haren uit de douche, dat deed ze altijd. Niemand uxist, tien minuten. Hè? Dat houdt niemand vol. Dan heb je al lang kramp te pakken. Of flinke spit. Ja. Dat de grote lichaam drijft. Plotsend in het water. Normaal kwam het nog niet tot haar knie. Wilt u niet even gaan zwemmen? Alsjeblieft. Waarom gaat u zelf niet zwemmen? Hoe haalt u het in uw hoofd? U bent een durfal. al. Plichtsverzaking, meneer. Dat is reden voor ontslag, Wist u dat? Kan het althans zijn. Wegen ze het opzettelijk en moedwillig verzaken van de plicht die behoort bij de verantwoordelijkheid van de ambtenaar in functie. Omdat ik niet wil dat u fouten maakt. Ik begrijp het. Het spijt me. U begrijpt helemaal niets, meneer. Alsof ik niet al genoeg gestraft was. Alsof je even... ...de stop eruit kunt trekken. En dat gaat heus niet zo gemakkelijk. Daar heb je... ...ontzettend veel kracht... ...voor nodig. En liefde. Ik begrijp het. Ja. Ik moet nu echt gaan... ...anders mis ik de trein. Hoe gaat u maar? Ik moet toch ook nodig mijn ronde gaan doen? Ja. Het was me bijzonder aangenaam even met u gesproken te hebben. Ja. Dag meneer. Tot ziens. Tot ziens. Op Zandvoort. Alles rustig. Stel Duitsers het water uitgejaagd. Bleken niet te kunnen zwemmen. Ga nu in de noordelijke richting. Verwacht ons. Vijf uur in Noordwijk aan te komen. In de Badmeester van de Noordzee, een spel van Jurrie Kwant, werd Sanders gespeeld door Wim Kouwenhoven en Fred door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Herco de Boer en Henk van der Steeg. De regie had 8 leuker.